Middernacht, het begin van zondag 3 november. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Op 1 na zijn alle gewonden van het busongeluk van vanmiddag... op de A1 bij Muiden weer thuis. Eén persoon moet vanwege een gebroken neus en een gebroken jukbeen... een nacht in het ziekenhuis blijven. Vanmiddag botsten drie bussen op elkaar. In de bussen zaten medewerkers van zorginstelling De Friese Wouden met hun familie. Ze hadden een personeelsuitje. 36 mensen raakten gewond... In Oudenbos in Brabant is een man van begin twintig omgekomen bij een ongeluk op een spoorwegovergang. Hij zat achter op een scooter bij een jongen van 18. De bestuurder was de overgang opgereden, hoewel de spoorbomen al waren gesloten. De trein raakte de achterkant van zijn scooter, waar het slachtoffer zat. De bestuurder van de scooter is aangehouden. In de Franse stad Camperg is een protest tegen werkloosheid op rellen uitgelopen. Duizenden betogers eisen banen en willen dat er een streep wordt gezet door een wegenbelasting voor zware voertuigen. Er wonen veel boeren in de regio en die gebruiken zware landbouwvoertuigen. Aan het begin van een protestmars raakten demonstranten slaags met de Franse politie. Ze gooiden stenen naar agenten. Die zetten daarna traangas en een waterkanon in. Het vliegveld in Los Angeles is weer heropend na een schietpartij gisteren.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 en FC Twente speelde thuis gelijk tegen NEC. Het werd 2-2. Het weer vannacht eerst droog, maar later opnieuw buien. Ook overdag regen, mogelijk met onweer. Aan zee een harde tot stormachtige wind. Het wordt overdag ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Trick, tolheers. Ja, normaal gesproken hoort u uh, op dit tijdstip natuurlijk de overnachting met uh, Patrick Lodiers. Maar er zijn wat uh, storingen geweest. En uh, als het goed is, hangen ze nu. Dus uh, ja, hier de overnachting met Patrick Lodiers vanuit Amsterdam. Succes. Ja, dankjewel uh, Filemon Wesseling. Mooi om jouw stem even uh, te horen. Ja, wij, uh, wij zijn er nog altijd klaar voor. Wij staan hier op een uh, uh, straat uh, in, uh, in Amsterdam voor het College Hotel. Waar ik, uh, Elke week iemand mag interviewen. En deze week is dat iemand met een lange geschiedenis uh, uh, toch wel in Amsterdam. 40 jaar geleden, ruim 40 jaar geleden, studeerde hij hier. Daarna is uh, hij uh, ondertussen ook lid geworden van de PPR. Dat Zeker. is de voorloper nog van uh, GroenLinks. Uh, uh, ontwikkelingsadviseur geweest bij Novib. Ook in de jaren negentig al in de Tweede Kamer gezeten voor GroenLinks. Ondertussen ook nog uh, ambassadeur geworden in het West-Afrikaanse land Benin. En sinds vorig jaar de opvolger van Jolande Sap als fractievoorzitter van GroenLinks. Ik uh, sta hier al een tijdje op de stoep met uh, Bram van Ooit. Hallo. En ik, ben mo ik mocht uh, je zeggen, Zeker. dat gaan we gewoon blijven doen. Ja, je vertelde net zo mooi waarom je zo van Amsterdam... Houd. Vertel even. Nou ja, omdat ik ben hier inderdaad in 72 gaan studeren, ongelooflijk. En ook nog acht jaar, hè? want dat kon, dat kon makkelijk. Je kon makkelijk ja. acht jaar studeren. Dus tot 1980. En toen ben ik hier nog uh, 13, 14 jaar blijven wonen. En dat is toch de tijd dat je studeert, dat je je vrienden, hè, je vrienden maakt voor het leven. Om het maar zo te zeggen. Dat je keuzes maakt die de rest van je leven... Uh, ja, waar je soms minder, soms meer gelukkig mee bent. Maar het zijn wel de keuzes die je voor je leven maakt. En uh, dat geeft natuurlijk altijd iets heel speciaals. Dus ik heb hier twintig jaar gewoond en toen ben ik naar Den Haag verhuisd omdat uh, ik daar in de kamer kwam, inderdaad. Je zei dat net al. En toen was het gewoon onhandig met kleine kinderen ja. die hier dan op de cres zaten. en dan stond die trein weer stil en dan weet je wel. Dus toen ben ik naar Den Haag verhuisd, maar ooit ga ik hier weer wel. Ja, voelt het goed, ja, het het ja. Maar je kwam uit Veenendaal. Ja, uit Venendaal. ja. De ja, Bijbel, ja. Ja, dat klopt, daar kwam ik vandaan. En daar kom ik, daar kom ik vandaan, daar kom ik ook nog steeds, want mijn moeder woont daar nog. En die is 85 inmiddels. Maar heb je veel last gehad van de Bijbelbeld? Uh, dat viel op zichzelf wel mee. Want mijn ouders waren heel uitzonderlijk eigenlijk in uh, daar. Dus ik hoefde bijvoorbeeld niet twee keer uh, op zondag naar de kerk. Al mijn vriendjes, die moesten zondags twee keer naar de kerk. En die mochten heel veel dingen niet. Die mochten niet fietsen, die mochten niet naar het zwembad. Die mochten niet... Uh, dit, TV moesten... kijken. TV kijken. Nou ja, dus hè, en mijn ouders waren eigenlijk niet zo. Ik kom meer uit een... En dat was voor al heel uitzonderlijk. Uit een soort klassiek rood nest. Met, uh, de Vara en uh, Joop Den Uil en uh, de Industriebond, de NVV en alles wat er bij de Rode Familie hoorde. Maar, als jij, dus, uh, maar wel uit een dorp, natuurlijk. Maar ja. als jij uit de Rode Familie kwam, ja. uh, wat vonden ze ervan dat jij je eigenlijk aansloot bij PPN? Ja, voorlopen voorloper van GroenLinks. is ja, veel progressiever. Mijn vader vond dat, had toch wel graag gehad, denk ik, dat ik een echte Sociaaldemocraat uh, zou zijn geworden. Maar goed, hij vond dat toch ook wel weer mooi. Hè? Ik bedoel, hij heeft het toch wel net allemaal meegemaakt dat GroenLinks ontstond en zo. En, uh... Maar waarom Omdat koos jij voor de PPR en niet voor uh, de Partij van de Arbeid? Ja, ik was heel erg in... Dat was, we hebben het nu dus echt over 72. Ja. Hè? Dus echt over meer dan... Veer. Ja, soms moet ja, ik dat hardop hard zeggen... Om dat <laughs> mezelf te realiseren, dat, hoe lang dat al geleden is. En dat was inderdaad de tijd... Van, je zegt de oliecrisis, maar ja. dat was wat het rapport van de Club van Rome kwam ja. uit in 1972. En dat vroeg dus aandacht voor de eindigheid van de grondstoffenvoorraden... En voor de nou ja, grote milieuproblemen van die tijd. En de PPR was een partij, vond ik... op dat moment, dat was ook zo, die daar al vanaf het allereerste begin zeg maar oog voor had. Ook voor ontwikkelingsproblematiek, de internationale dimensie van eerlijk delen. Eerlijk delen gaat niet alleen over Nederland, maar gaat ook over wereldwijd eerlijk delen. Nou, dat vond ik had de PPR toen veel meer in zich dan de P van de A toen en over P van de A nu. Is het, hè, daar gaan we het misschien nog over hebben, dat weet ik niet. Dus maar is het dan voor moeilijk mij... voor, als, als je dan in de Bijbelbelt woont ja. en je hebt uh, uh, al die vrienden, is het dan moeilijk om ja, PPR er te zijn? Nou, dat was op de. Ik zat op het Christelijk Lyceum Veenendaal, hè, tot, natuurlijk. Dat was een hele christelijke school. Maar de, in die PPR, daar zaten ook uh, christenradicalen. Dat waren dus mensen die eigenlijk toch wel ook vanuit een. Ja, vanuit een christelijke levensovertuiging. Dat gold is niet zozeer voor mij, maar wel voor een aantal van mijn zeg maar, vrienden. De mensen die ik daar dan in die partij tegenkwam. Dus dat stond ook weer niet zo ver af van, van dat christelijke veenendaal waar ik vandaan kwam. Alleen het waren mensen die juist een hele progressieve keuze maakten op basis van hun geloof. En, en, en, hè, dus het, en, en dus niet het CDA, maar, maar juist ja, Christen Radicalen. En dat wat. Dus dat paste wel een beetje bij de traditie waar ik uitkwam. Ook al kwam ik zelf uit een echt klassiek rood nest. Dus het zat er misschien net een beetje goed tussenin of zo. Ik weet het, dat weet ik niet precies. Toen al een compromis. Ja, zoiets. Dat denk ik. Hè. Dat zal het toch zijn waarschijnlijk. Uh, nu staan we hier dus weer ja. uh, in Amsterdam. En je hebt ook al twee feestjes achter de rug. Ja, toevallig vandaag. Ja, mijn ja. zoon is al jarig, 2 november. En een goede vriendin is ook jarig op 2 november. Dus ik heb uh, mijn uiterste best gedaan om nog een beetje nuchter uh, hier aan te komen. <lacht> dat is heel goed gelukt. Nou, laten we van deze uitzending ook een feestje maken. Het, ja. uh, want je hebt een ja, goede plaat uitgekozen. Vertel. Ja, ja. nou, van uh, Johnny Cash en June Carter, uh, Jackson. En dat heb ik eigenlijk uitgekozen omdat ik me van de zomer heb... Uh, in de Verenigde Staten heb ondergedompeld in de muziek van, uh, van Nashville, Tennessee... en van Memphis, Tennessee. Nashville is meer de country en de, de bluegrass en dat soort dingen en dan rij je 150 mijl naar de Mississippi en dan kom je in Memphis en dat is echt de blues en dat is echt de soulmuziek. Ook Elvis hè? En ook Graceland Elvis. Graceland staat er ook wel. Ja. ja, dat is, geef ik toe. Graceland is ook echt Memphis. En overal waar je komt hoor je natuurlijk Johnny Cash en overal ja. waar je komt hoor je Otis Redding en overal ja. waar je komt. En ik vond het fantastisch. Dus om daar nog even in die sfeer weer terug te komen. Jackson van Johnny Cash en zijn uh, echtgenoten Fantastisch. Jill Carter. Kom, Bram van Ooyk, we gaan naar boven. yeah People gonna stoop and bow All them women gonna make me Teach them what they don't know how I'm going to Jackson You turn loose of my coat I'm going to Jackson Talk. Ja, dat is zo'n beroemde, zo beroemde plaat. We discussiëren nog een beetje na over de plaat met de Bram van Ooit. De, de fractievoorzitter ja. van GroenLinks. We zijn op de Kamer beland. En op het bed uh, zit uh, ook... Uh, dag. Ik zou me dan over netjes zeggen... Caroline. Ben, dag Caroline. Ik ben Patrick. Pa partner van Bram neem ik aan. Ja, Bram, ja. ja goed. Uh, wat vond je van de plaat? Ja, hartstikke mooi. Ja, jij was er ja, natuurlijk ook. Romantisch ook, hè? Romantisch? Ja, ik vind het heel romantisch. Ja? Nou ja, je kent het verhaal toch? Van, van, nou, je mag de de het wel even de... vertellen, hoor. De... ja. Uh, nou, dat hij dus uh, altijd uh, met haar wou trouwen. En zij eigenlijk altijd nee zei Maar hij zei van, ja, maar jij bent mijn vrouw. En uh, nou ja, daar is het toen uiteindelijk voor gevallen. Mooi toch? Ja. Zijn jullie ook zo'n romantisch koppel? Ja. Ja, die vraag Weet kon even Ja, precies. Heel ja. romantisch. Ja? Ja. Nou, jullie zitten in ieder geval ook op een romantische kamer. Dus dat is ook uh, fantastisch. Ja. Ik ben hier maar uh, nog te, tot één ja, uur. Okay, dan ja. ben ik weer, weer weg. <laughs> um, ja, Bram. Uh, gisteren. Goed nieuws neem ik aan. Want uh, jij bent een grote uh, Afrika-liefhebber. Je bent ambassadeur geweest ja. in Benin. En ja. uh, ook, dus, ook een West-Afrikaans land. Ja, en uh, wij gaan uh, uh, op missie naar, naar Mali. Ja, ja wij gaan militairen sturen. En ik vind wel dat we heel erg... Ik vind het heel goed dat we zo bij Mali betrokken zijn. Maar ik vind ook wel... Uh, als je alleen soldaten weer gaat sturen. He, je moet veel meer doen in zo'n uh, land. He. Ik ben er inderdaad meerdere keren geweest. Het is een bijna onmogelijk land. He, want iedereen woont dan in dat zuiden. Dat is eigenlijk maar een kleine strook. En dan heb je een hele grote dakpunt bovenop dat land. Als je naar de kaart kijkt, dan zie je onmiddellijk dat het bijna onbestuurbaar is. En dan helemaal in die uithoeken. Ja, daar zitten dan uh, Al-Qaeda-achtige groeperingen. Maar als je zo'n land, als je daar echt iets aan wil doen... dan moet je dus, vind ik, veel meer doen aan ontwikkelingssamenwerking. Dan moet je diplomatiek dingen doen en dan misschien ook soldaten sturen. Maar wel in die we sturen, volgorde. We sturen toch ook agenten mee? Ja, we sturen agenten mee een en helikopters. stuk of acht, geloof ik wel. Ja, tien, geloof ik, of acht. Ja. Misschien acht, ja. Ik vind dat je er heel voorzichtig mee moet zijn. We hebben, ja, weet je, alleen maar militair, daar los je nooit op. Maar Je moet die bevolkingsgroepen met elkaar verzoenen. Die mensen in het noorden die voelen zich ongelooflijk achtergesteld... bij dat relatief ontwikkelde zuiden. En als je daar niet iets aan doet... en dat mogen wij ons ook aantrekken... want wij geven al 30, 40 jaar ontwikkelingshulp aan dat land. Hè. Dat is allemaal in dat zuiden terechtgekomen, toch, uiteindelijk. Dus er is een hele brede... Strategie nodig. Dus er moet meer gestuurd worden dan eigenlijk militairen ja, alleen? Zeker. Ja. Wat moet er nog meer bij komen? Wil GroenLinks deze missie omarmen? Nou ja, wat in ieder geval moet gebeuren, is: het moet, als je militairen stuurt, het moet onderdeel zijn van een bredere ook diplomatieke strategie. Van wat ga je nou politiek doen om te zorgen dat je die grote tegenstellingen binnen dat land, die dus de bron zijn van die ellende, van dat geweld ook, dat je die kunt wegnemen? Dus dat betekent dat je heel veel ook op diplomatie. Terrein moet doen dat je ontwikkelingssamenwerking moet uitbreiden in plaats van bezuinigen. Nederland bezuinigt ongelooflijk veel op uh, ontwikkelingssamenwerking: hè? 2 miljard in de laatste 3-4 jaar. En dat betekent dat, die, dat je eigenlijk. Als je alleen, dat je, wat je dan overhoudt, is die soldaten. En die zullen dat nooit gaan oplossen. Maar, maar, maar, noem eens iets concreets. Waarbij nou, jij zegt bij jezelf: nou, dan als dat gebeurt, dan kan GroenLinks uh, makkelijk zeggen van wij steunen deze missie. Nou ja, je, wat ik al zeg. Je moet dus veel meer doen op het gebied van sociale ontwikkeling van zo'n land. Hè. Dus onderwijs, gezondheidszorg, drinkwater. Maar ook rechtsstaat. Hè. Het steunen van, ja, zeg maar, het, het ontwikkelen van de rechtsstaat. Dus dat er een goede rechterlijke macht komt. Politie inderdaad, je noemde het net. Maar dan geen Nederlandse Agenten, maar als het eens is, kan Malinese agenten. Hè? Uh, en, en, en ook, uh, ja, zeg maar, toch, ja. Het klinkt een beetje. Zondags, maar dat is net zondag, verzoening. Je moet mensen die tegenover elkaar staan... en die elkaar zijn gaan uh, vervloeken in de loop der tijd... toch proberen weer bij elkaar te brengen. En hoe de missie nou uh, omschreven is uh, gisteren... Door, ja. door en Rutte en Timmermans ja, en, zien, en Poemen ja. en uh, Janine en Plasgaard. Ja, uh, en Opstelten. En Opstelten, ja, niet ja, stond, uh, Ben Ja, dan Als het dan zo beschreven wordt, ben je dan tevreden? Nee, nog niet, want uh, dus het staat er allemaal wel een beetje tussen de regels door... maar het, het, het, je moet ook laten zien dat het je ernst is. En ik zei al... Ik, er wordt ontzettend veel bezuinigd op bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking. De ambassades, die we, er worden heel veel ambassades gesloten. En de ambassades die we overhouden... die moeten steeds meer aan economische diplomatie gaan doen. Die worden steeds meer ingezet om de belangen van het Nederlands bedrijfsleven te bevorderen. Nou, dat is nou juist waar daar geen behoefte aan is. Daar is juist meer echt de diplomatieke handwerk is daar nodig, het politieke werk. Dus er zal echt nog, nog heel concreet op dat punt veel moeten gebeuren... Voordat wij, als we de balans opmaken, zeggen van nou, uh, dit vinden we toch wel een goede zaak. Dus ik vind het hartstikke goed dat we betrokken zijn bij dat land. Maar ik geloof absoluut niet in een strategie waarbij je alleen maar militairen stuurt. En verder eigenlijk niet zoveel extra's doet. En is dit dan ook nog een, een beetje een echo van het verleden bij GroenLinks? Van uh, die Kunduz-missie die bij jullie ook zo ja, impact had in de, in, in, in de ja, partij nou, die, die, die moeilijk nee. landen? Nee, kijk, want, want het is meer... Een, we, natuurlijk hebben wij ook als GroenLinks lessen geleerd. Maar we hebben niet alleen als GroenLinks... Kijk, heel, we hebben met z'n allen lessen geleerd. Van Uruskan, van Koenders, maar ook van... Wat, wat er op de bal kan, Srebrenica. Uh, maar ook wat hey, maar we ik in de Oost... Maar ja. wat, wat heeft het echt voor. Uh, ik, ik, ik neem aan, je hebt veel geleerd van wat er toen met Koenus is gebeurd. Ja. Je hebt gezien ja. de, de, de worsteling van Jolande Sap. Wat, wat heb jij geleerd? Dat... Zodat je deze missie misschien beter kan inkleden, waar ook, waardoor GroenLinks er ook wat... sterker uit de strijd kan wat komen. Wat ik geleerd heb, is dat je, dat je van tevoren uh, veel, veel beter over dat bredere kader moet nadenken en dat je ook daarover in je partij... want daar doel je volgens mij op... wat heb je nou voor je partij daar ook van geleerd... dat je daar in je partij een serieuze discussie over moet hebben... voordat je beslist. Wat er bij Koenders denk ik, is misgegaan... en Jolande Sap heeft dat later zelf ook wel gezegd... is dat er eerst besloten werd om mee te doen... en dat vervolgens in de partij... Uh, iedereen ging uitleggen waarom dat besloten was. Jolande, maar ook de andere... Uh, Um, een fractieleden waarvan je er sommige ook hier wel in je uitzending hebt Tof, gehad. als of ik die me die. goed herinner, ja, die volgens ja. mij hier zei zo ongeveer... van ik had toch een beetje spijt achteraf ja. dat ik... Uh, ja, maar dat is wel een beetje dan laat natuurlijk. Je ja. moet daar van tevoren goed over nadenken. En, dan, en dat doen wij nu. Daar vraag jij mij nu ook naar van nou ja, wat voor overweging heb je daarbij? En dan uiteindelijk hak je een knoop door en dan sta je daar ook voor. En of dat het een wordt of het ander, dat weet ik nog niet... Maar dat maakt ook niet zoveel uit. Als je goed nadenkt en goed met mensen erover praat, euh, dan kom je gezamenlijk tot een, tot een ja, lijn die kan het een zijn of het ander zijn. Dat is bij Koendes niet gebeurd. Daar is het in betrekkelijk isolement door een heel klein groepje mensen besloten. En vervolgens zijn die mensen in de partij gaan uitleggen waarom dat het goede besluit was. En dat voelde voor heel veel mensen verkeerd. En zie je er tegenop om uh, die discussie aan te gaan met je partij? Absoluut niet, want ik, ik, ik praat over heel veel mensen. in de partij. Ik vind juist het, een van de allerleukste dingen van politiek actief zijn. Is dat een politieke partij, dat is gewoon een vereniging. Met heel veel mensen erin. He, wij hebben honderd. Nee, niet honderd. We hebben. Ik wou zeggen 124.000 leden. Maar we hebben 24.000 leden. Dat is een hele. En die mensen zijn allemaal actief in de partij. Maar ook op allerlei andere plekken. In milieuorganisaties. In vakbonden, op scholen. In de oude Ja. En ik vind juist belangrijk dat, die, dat we dat ook weer terugkrijgen. Dat we de partij niet alleen zien als een paar mensen in Den Haag. Ja, maar het is niet een partij die houdt van... Zeg maar van het leger van oorlog. Nee, voeren. dat is absoluut zo. Heel kritisch. Altijd alles wat met uh, militairen te Precies, maken heeft. Dus, ja. dus, dus ik kan me voorstellen dat jij zegt: van ja, we moeten wel iets doen in, ja. in West-Afrika. Ja. En zeker in zo'n zo land waar verzoening nodig is. Ja. Dat er behoorlijk weer wat werk aan de winkel is. Wil jij daar als fractievoorzitter. voor Ja, maar hebben. je zei: zie je daar tegenop? Daar dus zie ik absoluut niet tegenop. Omdat het ook een partij is, de GroenLinks, die heel internationaal in zijn denken is. En die zich heel mensen in mijn partij voelen zich heel erg betrokken bij Afrika... voelen zich heel erg betrokken bij ontwikkelingsproblematiek... bij ongelijkheid, bij, bij, bij, bij het, uh, de, de noodzaak om geweld tegen te gaan, et cetera. Dus waar we discussie over hebben, is welke middelen zet je in... maar niet over het feit dat we betrokken zijn bij zo'n land. Dat vinden wij heel vanzelfsprekend. Maar dus, dus nu alleen wat ze zeggen, ogen en oren, uh, die wij moeten zijn? Dat, te om... dat is te weinig. Ja, ja, dat is een goede conclusie. Ik ga het op de voet volgen. Ja, dat, dat, het, is ook heel, het is niet alleen natuurlijk voor ons heel belangrijk. Het is natuurlijk voor Nederland heel belangrijk. Het is een hele grote missie. Niet zonder gevaar. Hè. Rutte heeft maar dat doet het, van, het er eigenlijk toe wat GroenLinks ervan nee, vindt? Uh, ja, goed. Ja, de partij, de, kijk, het kabinet wil voor zo'n missie altijd wat ze dan noemen... een breed draagvlak in het parlement. Wou ze ook bij het herfstakkoord? Uh, ja, wou ze ook bij het herfstakkoord. Maar bij, bij het uitzending... Hebben ze ook perfect zonder jullie kunnen dat oplossen? Dat is waar. Dat is ook zo. En dit kunnen ze ook zonder ons doen. Uh, want uh, de, ze zullen de meerderheid uh, hebben. Ze, ze, he, ze hoeven het niet naar de Eerste Kamer. Dat kunnen ze gewoon met hun eigen partij in de Tweede Kamer. Dat zullen ze toch niet willen. En, en, en ik geloof dat... Ik, de, het is waar, hoor. GroenLinks discussieert daar veel over en worstelt daar soms mee. Maar ik denk dat dat ook iets is wat heel veel mensen wel herkennen, ook in andere partijen. Het is niet iets wat je zomaar doet. Mensen daarheen sturen en, en, en mensen ook he, gevaar, he, in gevaarlijke situaties uh, brengen. Dus die ja, die, die, die, dat gewetensonderzoek, wat wij ook altijd weer doen bij zoiets. Ja, ik mag eigenlijk hopen dat iedereen dat een beetje heeft. Ook als je in een partij zit die daar misschien al op voorhand voor of tegen is. Er zijn natuurlijk ook partijen die zijn er al op voorhand tegen. Ja, daar horen wij niet bij. Wij, doen, wij, wij hebben daar altijd um, discussie over. Dat zal ook altijd nou zo blijven. zijn, wij doen er niet goed. toe. <laughs> nee, dat wil ik niet zeggen, nee. nee. Ik weet niet meer wat ik zou zeggen. Nee, wij nee, vinden vind het formeel het... niet. Ja. Formeel heb je namelijk gelijk. Doen wij er niet toe. Maar ik denk toch dat het kabinet heel graag een breder draagvlak heeft. En ik denk ook dat ze graag GroenLinks daarbij zullen hebben. En los daarvan, ik moet mijn eigen afweging maken. Want ik moet straks stemmen. Ik ben voor of ik ben tegen. Ik kan straks niet zeggen. Ik, ik weet het nog niet. Geef me nog een paar weken om erover na te denken. Dat kan niet. Dus, dus los van of het kabinet. Uh, het belangrijk vindt wat ik ervan vind. Het is voor mijzelf en voor mijn partij... en voor mijn partijgenoot natuurlijk heel belangrijk... wat je hierover uiteindelijk beslist. Of je die hand omhoog steekt en zegt... ik steun dit. Of dat je zegt... ik kan dat alles afwerken toch niet steunen. Dat is een belangrijke beslissing. Want je hebt een groot hart voor Afrika. Ja. Jij ook, toch? Ik ook. Maar ja. ik uh, maar ja, het real... gaat nu niet in, in over jou. Nee, ja, precies. Dus ja. ik wou heel graag weten waar is dat grote hart uh, ontstaan. Ja, mensen, ik, ik, ik praat met uh, Bram van Ooyk. Hij is, is fractievoorzitter van GroenLinks. En uh, uh, uh, uh, volgens mij 23 jaar geleden was je voor het eerst in Afrika. Of nog langer geleden? Ik ben uh, uh, toen um, in, in mijn studie... Dus dat is inderdaad al langer geleden. Ik ben in het laatste jaar van mijn studie... Dat was in 1980. Toen heb ik stage gelopen. In West-Afrika ook, in Ghana... Dat is al 33 jaar geleden. Uh, het is ongelooflijk, ja, zo lang geleden. En dat vergeet je, dat moment waarop je... Kijk, en het, mensen denken dat het heel ver weg is, hè. Maar je stapt op Schiphol in een vliegtuig... en je bent zes uur later, stap je in Accra, de hoofdstad van Ghana... stap je uit, hè. En alles is anders. Alles is anders. En uh, dat vergeet je nooit meer. Dat eerste moment, en die eerste... Ik was toen echt, ik was 23 of 24... En ik was nooit buiten Europa geweest. Ik ging daar stage lopen. Niks was goed georganiseerd. Ik stond daar op dat vliegveld. Degene die me zou komen afhalen, die kwam niet en zo, weet je wel. Dus ik was meteen, uh, wat, ja, het was toch wel een soort vuurdoop. En sindsdien is dat altijd, uh, ja, dat, dat is misschien heel moeilijk. Voor mensen die er nooit geweest zijn, weet ik niet. Die kunnen dat misschien helemaal niet begrijpen. Die denken, wat, wat, wat is dat nou voor vaag? Uh, He? Ja, wat is die Afrika-koers? Ja, en dat heeft met zoveel dingen te maken. Dat heeft te maken met, met, met uh, ja, in eerste instantie, toch altijd uiteindelijk met de mensen, hè, die, die toch altijd weer, ondanks al die, want wij hebben het vaak over de armoede in Afrika, maar je, je weet ook hoe mensen ve veerkrachtig zijn, er altijd weer iets van proberen te maken, hè, mits er een soort minimum gegarandeerd is. Net als wij heel graag willen dat hun kinderen naar school gaan en goed te eten. Dus het is ook niet. Dus het is aan de ene kant heel anders en alles is er anders. Aan de andere kant ontmoet je altijd mensen waarvan je denkt: ja, die hebben precies hetzelfde als ik heb. Die wil het, het beste voor hun kinderen of voor hun ouders of voor zichzelf. En ik denk die combinatie van eigenlijk is alles anders. Um, en tegelijkertijd is er zoiets menselijks wat universeel is. Hoe mensen ook leven, waar mensen ook leven. Uh, die drive van mensen om iets van hun leven te maken... en dat van hun naasten. Ik denk dat het, die, die, die, het feit dat die twee dingen allebei er zijn in Afrika... dat dat mij het meest fascineert. En nou ben je daar ook ambassadeur geweest in Benin? Ja. Toen heb je daar gewoond. Ja. Is dat nog anders als je daar woont? Vind ik wel. Ja, ik vind toch, je, ja, dat is zeker zo. Omdat je dan. Want je was, dat is nog niet zo lang geleden, toch? Dat je nee, ambassadeur was dat thuis, is. Dat is uh, ja, ik, ik ben op een gegeven moment bij het ministerie ja. van Buitenlandse Zaken gaan werken. Als, uh, eerst als woordvoerder van Jan Pronk. En toen heb ik een aantal functies gehad. En toen. Ja, bij BZ word je dan op een gegeven moment ook uitgezonden. En ik werd naar Benin uitgezonden. En, uh, met de ambassadeur. En dan woon je daar ineens. En dan ja, is dat toch weer anders. Omdat je alles dan mee... Maar alle facetten van zo'n land... Ook de verschrikkelijke frustratie meemaakt. Van uh, de, uh, dit doet het niet. En dat doet het niet. En iedereen komt altijd overal te laat. Omdat als het geregend heeft... Dan staan er zulke diepe plassen op de weg. Dan kun je er hè, op geen enkele manier door. Of uh, uh, vergaderingen waar de airco al na vijf minuten uitvalt. En je na tien minuten echt het zweet. Met, alles maak je mee. Maar... Um, en dat is, dat is anders dan wanneer je daar één of twee weken bent... en dan alweer denkt, oh, ik moet mijn ticket alvast uh, weer uh, uit de voorschijn halen... want ik ga morgen weer naar huis. Als je daar, uh, in mijn geval, ik heb daar drie jaar uh, gewerkt dan geeft dat een heel ander perspectief. Want dan, dan ga je niet volgende week weer naar huis, dan ben je daar gewoon En je leert heel veel mensen kennen en sommige van die mensen worden je vrienden. Anderen zijn goede collega's. Je ziet heel veel de ellende van mensen, maar je ziet ook die veerkracht die ik net... Dus dat is weer, vind ik weer onvergelijkbaar. En, en heb je daar iets geleerd toen je daar woonde wat je, wat je nu nog kan gebruiken... bijvoorbeeld in je werk als politicus in Den Haag? Nou ja, misschien wel een, be een beetje dat je iets meer relativeert misschien. Soms. Uh... Kijk, ik zal nooit problemen van Nederland bagatelliseren. Hè? Want ik snap heus wel dat als je het hebt over, over armoede in Nederland... Hè? Ik zal de laatste zijn om te zeggen dat is niet serieus of zo. Dat is namelijk heel serieus omdat die armoede optreedt in zo'n rijk land. Maar goed, als je een tijdje in Afrika woont, zie dan is dat nog wel iets dan heb je nog wel over iets anders. Dan heb je het over, er is geen schoon drinkwater. Je kinderen kunnen niet naar school. Als kinderen malaria krijgen, dan sterven ze. Hè? Volstrekt onnodig, hè? omdat de gewoon ze sterven. Omdat er op dat moment even geen medicijnen zijn. Hoeft niemand aan malaria dood te gaan. Dat is een hele simpel te genezen ziekte. En dat is wel het ergste soms. Dat de dingen die echt zo, eigenlijk zo makkelijk zijn op te lossen... Soms toch niet opgelost worden, waardoor mensen doodgaan of mensen geen kansen krijgen. En dat moet voor jou helemaal frustrerend zijn. En soms wat... relativeer je daardoor misschien de dingen waar je hiermee bezig bent. Ik weet niet, het is me altijd lastig om te zeggen hoe dat precies werkt. Want, maar... want jij bent echt ruim 40 jaar geleden al lid geworden van de, ja, van de PPR. Ook met die idealen en ook met dat oog op het buitenland, op ontwikkelingssamenwerking. Ja. Is er dan iets veranderd in die 40 jaar? Ja, toch wel. En, en dat, dat is natuurlijk ook het, het, uh, zeg maar het paradoxale. Er is namelijk ongelooflijk veel veranderd. Er zijn heel veel mensen die niet meer sterven aan malaria. Er zijn heel veel kinderen die wel naar school gaan. Er zijn heel veel mensen die veel betere voeding hebben... dan 30, 40 jaar geleden. Maar het is nog steeds lang niet genoeg. En dat komt vaak... Door hele andere dingen. In Benin, waar ik dus gewoond heb. daar gaven wij veel ontwikkelingshulp. Die kwam op zichzelf heel goed terecht. Daar werden waterputten van aangelegd. en scholen van gebouwd. en onderwijzers van betaald. Maar tegelijkertijd. werd de katoenproductie. van de kleine Beninese boer. die een klein stukje. die werd van de markt geconcureerd. door westerse subsidies. die naar westerse katoenboeren gingen. Waardoor die mensen in Afrika niet konden concurreren. en dus niet hun eigen spullen konden verbouwen. En, en dus afhankelijk waren van westerse hulp. En daar word je dan heel kwaad van. Die, die verhalen ken ik van de, ja. Van de, van de, van de tariefmuren. Ja, tuurlijk, maar dat is ook echt een, een, dat dat is echt heel een schande. Concreet, die loonbouw subsidies van de EU zeker. zijn echt schandalen. Maar wat ik mij eigenlijk veel meer afvraag... Jij zit nu, bent nu al ruim 40 jaar politiek actief... Ja. En je gaat erin met idealen. Ja. En als je nou terugkijkt naar die afgelopen ja. 40 jaar, is het dan heb je dan nog altijd wel het, het, het brandende vuur? Of denk je bij jezelf, ja. ja, wat zijn we nou opgeschoten? Wat ben ik nou opgeschoten nee. met wat ik wou bereiken en waar ik nu ben? Ja, ja. nee, ik, ik, heb dat, ik heb dat brandende vuur zoals je dat noemt. Uh, dat heb ik nog steeds. Omdat, kijk omdat ik toch ook zie dat er dingen wel veranderen. De, de, de, hè? We hadden het net even over. Maar traag. Ja, natuurlijk. Dat is ook zo. En, en, en dat veel niet, te traag. Is dat niet en is frustrerend. Natuurlijk de wel. Ziet. En daarom ben ik ook. Ja, maar goed, je kunt het ook omdraaien. Als, je, als het allemaal goed ging. Weet je, dan zou ik misschien zeggen van nou, ik. Uh, ik doe het even wat rustiger aan of zo. Ik zeg niet dat het allemaal mij moet, door mij moet veranderen. Maar ik ben juist blij ook dat, dat er nog steeds heel veel mensen zijn... die datzelfde ongeduld hebben. En mensen van alle leeftijden. En, en juist omdat het zo traag gaat... is dat nog steeds een reden om... Bezig te blijven en om je daarvoor in te zetten. En ik vind het ook verschrikkelijk. En ik, ik verzet me daar elke dag tegen in. Dat er nu zoveel bezuinigd wordt op ontwikkelingssamenwerking. Dat het met die tariefmuren helemaal niet opschiet. Wat vind je nou van het beleid van Ploemen? De minister dat, van dat, uh, Handel, uh, Internationale ja, handel, handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ja, kijk, zij is natuurlijk ook. Ja, de, de ze is in zekere zin ook de gevangene van de VVD. Hè. Zij, ze moet natuurlijk de VVD, die eigenlijk helemaal wil stoppen met ontwikkelingssamenwerking. Die het bedrijfsleven volledig de vrije hand wil geven. Ze zullen dat altijd wel een beetje tegenspreken... maar daar komt het natuurlijk wel op neer. En zij moet dan als een sociaal-democratische minister vanuit een partij met een lange traditie... juist ook op dit gebied, moet zij die, die verdedigen... dat die bezuinigingen er zijn en dat die bedrijven toch... Eh, maar is die koppeling dat... juist gemaakt? Tussen... Ja, maar die koppeling vind ik op ben, zich jij hebt wel lang goed. lang bij, bij Novip gewerkt. En, maar ik vind en, die koppeling op zichzelf wel Tussen goed. handel en ontwikkelingssamenwerking. Jawel, maar ja? er zijn heel veel mensen... die hebben nu nog niks aan handel. Dus de, de, de, juist door die handel en die investering... is ook de ongelijkheid in de wereld in feite toegenomen. Er is een groep mensen die heeft daarvan geprofiteerd. En er is ook een groep mensen, die mensen... die in het noorden van Mali wonen, die hebben niks aan investeringen van bedrijven. Want die bedrijven die kijken echt wel uit, die gaan daar echt niet investeren. Dus handel en investeringen, daar hebben die mensen niks aan. Die mensen zijn aangewezen op internationale hulp, op internationale solidariteit. Dat ouderwetse woord, wat ik nog steeds heel graag uh, gebruik. Want die mensen die kunnen niet door het bedrijfsleven worden gered uit hun armoede. Dat gebeurt niet. En dat weet uh, minister Ploemen heel erg goed. Maar ze moeten voortdurend compromissen sluiten met die andere partijen in die coalitie. Die zegt van stop er maar helemaal mee met die hulp. Want dat heeft allemaal niks opgeleverd en zo. Hè. Het cynisme vind ik ten top. Hè. Want dat is a feitelijk onjuist. En b betekent dat dat je het nu gewoon maar een beetje voor die mensen laat... Uh, nou ja... Ja, maar zeg maar. Mensen zijn ook cynisch geworden. Omdat ja. ze zeggen: ja, 50 jaar ontwikkelingssamenwerking. Uh, we zijn geen steek verder ja, gekomen. En, en het is ook die, die vraag die ik aan jou stel. Je zit ruim 40 jaar in de politiek. Ja, Wat maar, heeft het uh, ons. Nou, ja, al die mensen die daar, die daar cynisch van geworden zijn. die zouden toch echt. die zouden toch moeten zien hoeveel er wel veranderd is. Als je bijvoorbeeld echt kijkt hoeveel kinderen er nu meer naar school gaan. dan tien jaar of 15 jaar geleden. Hoe bepaalde ziektes, die, waar heel veel... Ik noemde net malaria, waar nog steeds kinderen aan doodgaan. Dus het is natuurlijk niet een heel simpel verhaal van plus of min. Er gaan dingen goed, er gaan dingen slecht... er vallen dingen tegen, er duren dingen te lang. Soms zijn er ineens de successen. Ik, bedoel, ik heb zelf in Benin in die jaren heel hard gewerkt aan drinkwater. Hè? Dus te zorgen dat er in het hele land eigenlijk drinkwater is. Samen met een aantal andere donoren deden wij uh, dat. Ja, dat gaat allemaal ontzettend traag en moeilijk. En dingen gaan stuk. En dan zijn er geen, uh, hoe heet dat? Uh, vervangende reserveonderdelen onder reserve en zo. Ja, als dat allemaal wel zo was, dan had dat land geen hulp nodig. Dan was het Zwitserland of Denemarken of Nederland. Dus het zijn landen waar alles moeilijk is. De wegen zijn slecht. De mensen zijn slecht opgeleid. Ze hebben vaak slecht te eten, waardoor ze uh, ziek worden. Drinkwater is vervuild. Waardoor ze... En in dat soort situaties helpen. Wij kunnen niet eens een trein laten rijden tussen Amsterdam en, uh, en Brussel. Toch de Vira, he? of weet ik het. En dan zeggen we, ja, nee, maar in Afrika gaat het... Nee, maar dat, dat, is, dat meen ik serieus. Ik bedoel, we zijn ook wel heel makkelijk om te zeggen... nou, gaat, ah, dat helpt allemaal niks in die landen en zo. Er gaat ontzettend veel dingen... die zijn wel heel veel beter nu dan 30 jaar geleden. En er gaat hier ook heel veel fout. En ik hoop dat mensen die cynisch zijn... dat wel in, de, in, hun, uh, ja, in hun overweging... Betrekken. Nou, dan uh, heb ik hopelijk een goede plaat uitgekozen... Kijk, om het cynisme een beetje uh, uh, weg te poetsen. Ik heb namelijk gelezen in een interview... dat jij een poster op je kamer hebt uh, van uh, Sgt. Pepper. Kijk, ja, Daar staat klopt. een prachtig nummer op van de Beatles. Dus ja, ik zou zeggen, alleen uh, maar mooie nummers staan ja, erom, nou maar. Zet je koptelefoon op, want uh, speciaal voor Bram van Oorik... draai ik It's Getting Better. It's getting better all the time. Martin van de Beatles, ja, voor Bram van ja, de fractievoorzitter van GroenLinks. Ja, de vraag is simpel: gaat het beter met GroenLinks? Of met mij? Of, <laughs> nee, laten we beginnen met GroenLinks. Met GroenLinks. Ja, het gaat met GroenLinks wel beter. Ja, dat ja. is ook wel... Als Je, je zou kunnen zeggen... Dat, dat was ook niet heel... Ik bedoel, ben ook eerlijk, dat was ook niet heel erg moeilijk. Want het ging op een gegeven moment wel slecht. zit ook slecht. in het liedje, hè? Want John nee. Lennon zingt ja. dan daarachter als Pomcard ja. Getting better, ja. it couldn't get worse. Ja, John het kan altijd nog weer slechter. Maar we hebben natuurlijk vorig jaar september... wel hele slechte verkiezingen gedaan... En toen was het chaos in de partij. Toen was het chaos in de partij, toen is Jolande Sap vertrokken. Toen heb ik het overgenomen en toen zat het wel op een beetje op een dieptepunt. En nu zijn we een jaar verder. En uh, ja, sommige mensen zeggen, nou de rust is nu helemaal terug in een partij en zo. Nou ben ik daar niet zo, die rust, dat, weet je, voor de rust zit je niet in de politiek. Dus er moet ook wel echt iets gebeuren. Maar is er vertrouwen? Maar ik, uh, ja, en je ziet ook wel, ik heb vandaag campagne gevoerd in Alphen aan de Rijn. Want, want uh, er zijn verkiezingen over uh, tien dagen in Alphen aan de Rijn, in Leeuwarden, in Herenveen, in, uh, in Jouren. Vanwege de gemeentelijke herindeling. En ik heb op de markt gelopen. Maar ik heb natuurlijk ook uh, negen maanden geleden op de markt gelopen. En ik hoor echt het verschil. Maar, en herkennen ze jou dan al? Want Nus ik zei ook wel tegen eerst, een hoop mensen... Ik Zou heb, heb uh, Bram van Ooyke uh, ja, uh, aanstaande zaterdag. Dan kon je geen bekende Nederlander krijgen. Uh, nou ja, bijvoorbeeld. En, uh, zelfs ja. de technicus in, in Hilversum. Ja. Die dacht de eerste ja. tien minuten van wie is dat? Ik zet, uh, ik zet ja. de radio niet aan ja. of zo. Ik weet niet wat hij aan het doen was. Nee, ja. nee, maar iets, merk je dat? Merk je dat, dat mensen... Want je ja, hebt natuurlijk wel goed, een, een, een natuurlijk prominente rol gespeeld. De afgelopen... Nou, de afgelopen maanden met... Eh, ja, nou ja, maar goed, het kijk, het is herkken. natuurlijk waar... Dat, dat je niet van de ene op de andere dag... Kijk, ik, toen ik aantrad als fractievoorzitter... ja, toen had de partij net een gigantische nederlaag geleden. Ik had niet die campagne gedaan. Dat had natuurlijk mijn voorgangster nog gedaan. Uh, dat we zeggen als lijsttrekker. Dus ja, je bent niet van de ene op de andere dag bekend. Al die collega's van mij, die zitten allemaal al... Uh, hè, de Pechtels en de Samsons... En, en die zitten allemaal al tien jaar daar. En ik uh, nu een jaar. Dus, maar er was uh, ook veel... Wantrouwen in de partijen, uh, uh, nou ja, dat, dat hoor je terug. Uh, ja. Uh, uh, ja, zelfs de fractieleden konden niet meer met elkaar overweg, hmm, Nee, hoe? een aantal niet. Hè. Ja. Nou, prie, mensen die prima met elkaar overweg konden. Hoe, toen, jij, die... toen jij toen jij aantrad, dacht je bij, heb je nooit getwijfeld zo van, Jee, hoe moet ik nou dit clubje weer terug gaan smeden? Nee, want kijk, iedereen was natuurlijk geschrokken. Ik was natuurlijk niet, ik kwam daar, maar goed, dat, dat was natuurlijk, ja, ik was natuurlijk, iedereen was baalde verschrikkelijk van die verkiezingsnederlaag, hè? Nou, van tien naar vier zetels. Ja, als je daar nog niet van baalt, dan, hè, bedoel, dan, wat doe je dan in de politiek zou ik zeggen? Dus iedereen was was wel echt heel erg geschrokken en ook van overtuigd dat we het. Weer opnieuw allemaal moesten opbouwen. En dat het ook tijd zou kosten. En dat, dat, daar zijn we nog lang niet. Ik bedoel, dat gaat ook heel dat gaat niet zo maar. Dat, dat heeft echt tijd nodig. En ik vind dat we nu in een jaar heel ver zijn gekomen. Je, je ziet ook, we staan weer wat beter in de peilingen. Ik merk het op straat. En dan niet alleen omdat ik iets vaker herkend word. Want dat is ook belangrijk voor een politicus. Maar gewoon dat mensen anders weer reageren op GroenLinks en zeggen van: oh ja, ik kan weer. Ja, misschien ga ik wel op jullie stemmen. Nou, dat hoorde ik een jaar. Geleden echt heel erg weinig. En we zullen niet heus niet onmiddellijk weer gigantisch goede uitslagen uh, boeken, maar we zijn wel op echt heel duidelijk bezig om uh, onszelf te herstellen en uh, uh, onszelf uh, uh, opnieuw te positioneren als een serieuze... belangrijke politieke partij. Met belangrijke ideeën, want dan maar, gaat het natuurlijk uiteindelijk Ja, Want hoe doe je dat als het vertrouwen... zo hard is weggeslagen? Hoe bouw je dat weer op? Ja, door, door, ja, ook door gewoon... je werk te doen met vier mensen... En, en, en, en te zorgen dat je weet... waar het over gaat. En uh, dat je... met voorstellen komt waarvan een andere partij... wel eens zegt van nou ja, misschien zijn ze klein... maar ze hebben er wel goed over nagedacht. Dus dat steunen we gewoon. Ik bedoel We, we, we, we, we, boeken, ook, uh, we boeken ook... resultaten. En dat doen we... Niet alleen in Den Haag, we hebben ook. Uh, we zitten nu in Amsterdam, we hebben hier twee wethouders. We zitten hier al acht jaar in het college van burgemeester en wethouders. Dat is ook zo in Utrecht en dat is in Nijmegen en in Den Bosch en in Maastricht. Dus we zijn gewoon ook wel een partij met een bestuurlijke traditie... die niet door één keer een nederlaag ineens helemaal van de kaart is geveegd. Gelukkig niet, zeg. Dus we zijn gewoon nog steeds diezelfde partij. Alleen in de Tweede Kamer hebben we een ontzettende klap gekregen. En daar moeten we ons nu van herstellen. En daar zijn we mee bezig. En uh, hoe, hoe moeilijk was het om uh, vorige maand de onderhandelingstafel te verlaten... bij dat herfstakkoord? Dat was op een gegeven moment... Ik het het vond het wel moeilijk, maar ik vond, het was ook onvermijdelijk... omdat er geen... Uh, beweging meer inzat, zeg maar, in de richting waarvan ik dacht dat ik die zou kunnen steunen. Dus in het begin, hè, het ging ons dan om, om echte, uh, echte structurele aanpak van de milieuvervuiling, hè, zeg maar, vergroening van de economie. Ook de grootvervuilers, de grootverbruikers van de energie, de grote bedrijven aanpakken, niet alleen maar de kleine krabbelaars. Het ging om eerlijk delen. He, van als, als, als je zo moet bezuinigen, zorgen dat mensen die het het minste kunnen dragen... ook het minste hoeven te dragen en de rijken wat meer. Het ging om, uh, ja, om werk. He, we hebben steeds gezegd, er komen volgend jaar nog 70.000 werklozen bij. Nou, helaas doet het akkoord wat er nu gesloten is, weinig om die trend te keren. En ik vond dus op een gegeven moment te weinig. Dan kun je er wel bij blijven zitten, maar ik zag het ook niet... Meer worden. Snap je? Dus ik, ik vond het uiteindelijk. Ja, het is heel raar hoe dat dan gaat. Maar uiteindelijk is, is dat dan toch duidelijk. En dan denk je van hier, hier. Dit krijg ik niet in de richting waar ik vind dat het moet gaan. En dan is het je verantwoordelijkheid om te zeggen, van nou, dan stop ik ermee. Was dat ook een les die geleerd was uit het vorige akkoord, waar GroenLinks wel bij was, het zeg maar het lenteakkoord? Ja, maar het, ja, nee, niet zozeer. Omdat het lenteakkoord uiteindelijk voor GroenLinks niet. Slecht was. De GroenLinks heeft in het Lenteakkoord heel veel dingen binnengehaald. Uiteindelijk is het wel slecht gegaan met GroenLinks, maar dat kwam niet door het Lenteakkoord. Dat kwam, je zei het net ook al, door het interne gedoe in de partij, de, de, de, de onrust. Maar op zichzelf, het Lenteakkoord, toen dat gesloten was, ik heb het toevallig pas nog weer eens een keer nagekeken om toch een beetje dat historisch bewustzijn bij mezelf wat meer te. Te, nog even te koesteren. Uh, toen ging GroenLinks in de peiling omhoog juist en pas toen het gedoe kwam met Tovik Dibi en Jolande Sap en uh, iedereen, toen ging GroenLinks weer in de peilingen naar beneden. Dus ik had maar ook helemaal geen landakkoord. Moest veel uitgelegd worden. Ja, dat is waar, maar dat GroenLinks meedoet en ook compromissen sluit... en soms ook voor dingen tekent waarvan je zegt... ja, als ik het in mijn eentje voor het zeggen had gehad... dan zou ik het heel anders hebben gedaan. Dat vinden mensen heel gewoon. Als jij een stad als Amsterdam bestuurt, moet je ook elke dag compromissen sluiten. Maar nu dus heb je het niet gedaan, want nu nee, ben je nee, de weggegaan. Ja, omdat ik vind dat je niet ten koste van alles compromissen moet sluiten. Je moet wel, op zijn minst, op een paar en ik noemde net werk en, en eerlijk delen in feite... en, en groen, hè, vergroening, ging het... Terwijl we daar zaten te praten, eigenlijk niet omhoog en werd het niet sterker en beter, maar werd het op een gegeven moment minder en verwaterde het. En daar wilde ik niet verantwoordelijk voor zijn. En dat is een afweging, ja, die moet je maken. En je zei ook dat het moeilijk was om de tafel te verlaten. Ja. Wat maakt het moeilijk? Nou ja, omdat je er. He? Op een gegeven moment heb je er heel veel energie in uh, gestopt. En je zit daar elke keer tot uh, twee, drie uur. Op een of andere manier moet dat ook altijd tot diep in de nacht uh, duren. Dus dan zit je daar tot twee, drie uur s'nachts. En dan de volgende dag weer. En uh, je bent van alles aan het uitzoeken. En je praat tussendoor. En je belt. En je probeert de ruimte maximaal op te rekken. Dus je investeert er in feite heel veel in. En uh, hoopt heel erg dat er iets uitkomt. Waarvan je kunt zeggen... Yes, ik heb het binnengehaald. Hè? En als dat dan... Niet lukt. Of dit gaat, heb je eerst nog een tijdje dat je twijfelt. Want dan denk je, nou, het gaat eigenlijk niet goed, maar ik probeer blijf het proberen. En dan op een gegeven moment dan, ja, dan komt het ineens. Uh, ja, ik werd gewoon op een ochtend wakker en dacht van uh, dit gaat gewoon. Dit, dit kunnen wij niet voor onze rekening nemen. En, en is er toen nog uh, erg aan je getrokken? Hebben ze nog je proberen te verleiden? Nou, dat valt wel nou, mee of tegen, het is me net hoe je het bekijkt. Kijk, de Partij van de Arbeid wil heel graag dat wij erbij bleven. Omdat het natuurlijk aan, voor hun linkse profiel goed is... als er ook een partij als GroenLinks erbij zit. En ik denk eerlijk gezegd dat alle andere partijen... Maar wie belt jou dan van de Partij van de Arbeid? Nou, gewoon de mensen met wie je daar aan tafel... Dus dat, dat zijn alle, dat is Diederik Samson en, en uh, wie zat er? Lodewijk, Lodewijk Asscher en, en, die en uh, bellen jou Jeroen de oh. Ja, maar bellen maar ook het je, je, je, hele onderhandelingsproces. Dan zie je elkaar natuurlijk heel veel. He, en je, je, je zit aan de vergadertafel, maar eigenlijk het informele proces is eigenlijk veel belangrijker. Aan die tafel, ja, daar zit je met 25 man of zo, of zes partijen. He, en, en, uh, dus veel belangrijker is wat er tussendoor gebeurt. Als sommige mensen gaan dan even sigaretje roken en anderen en drinken een kopje ze koffie. En dan praat je over. Maar wat zeggen ze dan? Ah, Bram, blijf nog even. Sommigen Ach, zeggen, somm, Nou ja, wat ik zei, sommigen die, die zeiden dat. En, uh, dus ik had geen enkele twijfel. En ja, wie zei wat? Nou, de, de, de, ik zeg al, de, de, met name de, voor de Partij van de Arbeid... was het heel belangrijk dat wij erbij bleven. Ook omdat we inhoudelijk natuurlijk veel meer op een... Wat Ena, zijn Lodewijk Asscher tegen? Je? Nou, die zeggen dit soort dingen. Van nou, zullen we het, hè, wat moeten we doen om het uh, voor jullie, uh, zeg maar... Uh, uh, nou ja... Uh, uh, aantrekkelijk te houden, voor je wil zeggen, om, om erbij te blijven. Alleen het moet wel kunnen. Want er zit ook die vvd zit aan tafel. En de ChristenUnie en de SGP die wil iets voor de, voor de grote gezinnen. En uh, d 66 die wil uh, minder nivelleren. Want die zeggen nivelleren... Maar ben je zo moeilijk wel? te verleiden? Nou ja, ik heb wel. Ik had wel mijn. Mijn, uh, mijn, ja, mijn prijs klinkt een beetje raar. Maar je snapt wat ik bedoel, ik had wel mijn grens getrokken van... er moet wel minimaal dit en dit en dit in zitten En dat wist iedereen ook wel, hoor. Ik, bedoel, ik, ik was wel redelijk uh, uh, transparant daarin, zoals het heet. Maar is transparantie een goede positie om goed te onderhandelen? Ja, ik heb het zo gedaan. Het was natuurlijk voor mij ook de eerste keer... dat ik op, dat, op die manier daar uh, uh, bij zat. En ik heb eigenlijk uh, voortdurend uh, mijn kaart redelijk open op tafel gelegd. En ja... Um, ik geloof niet dat als ik dat niet gedaan had... dat, dat er dan een ander resultaat uit was gekomen. Maar je, doet het ook een beetje op je, je moet het ook een beetje op je eigen manier doen. Het is ook belangrijk dat je in de politiek uh, jezelf blijft. Het is natuurlijk een, een, een ingewikkelde situatie. Maar het is lastig als je daarin een, een spel of een rol moet gaan spelen... die niet je eigen rol is. Dus ik heb het op mijn eigen manier gedaan. En ja, ik, ik, je kunt nooit nu, zeker nog niet... want het is nog veel te, veel te vers allemaal... Zeggen van, goh, ik heb het allemaal precies goed gedaan. Of, of uh, als je dit gedaan had, dan was het veel beter gegaan. Nou, en, dat weet en, ik en, niet. En, en, en jij, uh, Bram, als jij jezelf bent... en uh, je speelt je eigen rol, je eigen spel... Ja. waarom ben jij dan de gedroomde leider van GroenLinks? Nou, ik, ik ben de leider van GroenLinks. En, en ik doe dat op mijn eigen manier. En ik geloof dat mensen bij mij denken van... nou ja, uh, hij, hij, het is wat het is. Je... Ja, het is wat het is. Dat you is see de... what you get of you... wat is it? Yeah, yeah. What, you it what, you in, uh, what you see is what you get. What uh, you see is what you get. Maar wat maakt jou een goede GroenLinks-lijn. Ik denk dat ik heel sterk door de inhoud ben uh, gedreven, toch uiteindelijk. Uh, en je, je zegt misschien dat zou vanzelfsprekend moeten zijn. Maar dat is natuurlijk niet. En ik, ik denk dat ik heel. Ik sta zelf heel erg in de traditie van die partij. We hebben het aan het begin van de uitzending over gehad. 40 jaar geleden. Dus ik, ik ken eerlijk gezegd het denken. En de manier van denken. ken ik niet alleen van anderen. Maar is ook mijn manier. Hè? Het is ook het is een deel van mezelf. Dus ik hoef niet een spel te spelen of een rol te spelen. Vlees, vlees geworden GroenLinks. Nou ja. God, dat, ach, je, weet, je, je vraagt dat nu allemaal aan mij. Dat, natuurlijk, dat soort dingen zeg je normaal natuurlijk niet van jezelf, maar je vraagt het. Van, hè, nee, van, waarom kom? vraag ik het? Omdat ja, ja. heel veel mensen ook uh, zeiden van... nou, uh, Bram van Oijk is de tussenpauze. Ja, zeker. Maar ja. ben je dat? Ja, en dat zeggen mensen nu niet meer... Ik, in het begin dachten, denk ik, een aantal mensen van, nou, dat, wat dat moet worden. Dat, uh, nee, maar weet wat ik dacht niet. je zelf? En nu, dacht nou, jij bij ik, jezelf, ik ben tussenpauwd? Ik, ik was zelf in het begin blij dat ik, uh, zeg maar, ik stond daar ineens met al die andere mensen die ik alleen maar van de televisie kende. Dus ik was blij uh, dat ik niet al te domme dingen zei of zo. Snap je? Dus het begin is eigenlijk een soort. Uh, nou, overleven klinkt heel dramatisch. Maar je snapt wel wat ik bedoel. Je, hebt, je wordt ineens daar in dat diepe gegooid. Op vrijdag uh, stapt je al de sap op. En op maandag ben ik fractievoorzitter. En op dinsdag of woensdag is het eerste debat. En dan sta ik daar met Pechtold en Rutte en weet ik wel, al die. Met, de, nogmaals, die ik... Maar wat, die, die, wat dacht je bij jezelf? Oh, ik ben nu uh, uh, Ik dacht niet, ik ben tussenpauze of ik ben geen tussenpaus. Ik, ik denk meer van het ga, ik, ik, ik, ik heb het idee dat we nu na een jaar... dat ook mijn positie binnen die partij... maar niet alleen binnen de partij ook gewoon... zeg maar ten opzichte van andere partijen en collega's... een stuk steviger is dan een jaar geleden. Maar dat is ook... Ja, iedereen die al iets nieuws begint... Die, die, alleen in de politiek besta je meteen in die schijnwerper. Maar ja. het feit dat je moet wennen aan je nieuwe baan... en dat je dingen moet leren in een nieuwe baan... dat heeft volgens mij iedereen. Dat herkent er iedereen. Alleen bij een politicus staat vanaf het begin uh, uh, de schijnwerper erop. Nee, maar, maar jij hebt wel de bedoeling, ook als er straks weer verkiezingen komen... om de kaart te trekken, om de... de... Ik, ik ben in ieder geval nu nog op geen enkele wijze bezig met het feit dat ik misschien wel weer op een bepaald moment ermee ga stoppen. Dat is, weet je, ik weet niet, er zijn verkiezingen misschien in 2000, uh, misschien volgend jaar wel, maar misschien pas in 2017. Misschien, Wat hoop je. Uh, ik, nou ja, goed, de, ik heb steeds gezegd: ik ben blij dat er nu niet hè, verkiezingen zijn. Laat dit kabinet eerst maar nu gewoon eens gaan regeren. Dus ik, ik vind dat wel een jaar veel te weinig, hè, dat er in het afgelopen jaar veel te weinig gebeurd is. Dus uh, ik geloof niet dat mensen en ik in ieder geval niet nu op verkiezingen zitten te wachten. Maar, als maar wanneer het ik ook. Ja, nou ja, dan, dan, dan gaat komt er dus een referendum binnen GroenLinks, want het, ik kan niet zomaar zeggen, oh, maar dan doe ik het nog wel een tijdje. Ik bedoel, daar, gaat, daar ga ik niet over. Hè. Dan nee, maar, gaan de leden maar, van de partijen. Dat weet ik, maar je moet maar je wel ik, verkiesbaar stellen voor dat referendum. Zeker. En ik ben ik heel erg gemotiveerd om het nog heel lang te blijven doen. Maar, maar, maar of, dat, of de leden dat ook vinden en wanneer dat dan precies is en zo... Ja, dat is onmogelijk. dat moet je me ook niet vragen, want dat weet ik ook echt niet. Maar vind je het leuk? Maar ik vind het hartstikke leuk. En ik vind het ook... Um, um, ja, ik, ik, ik, ik, dat meen ik echt serieus. Ik, ik denk dat het het mooiste beroep is, als je het een beroep wil noemen... wat je kunt doen. Je, je, je, je spreekt verschrikkelijk veel mensen, je, je kunt... Toch proberen kleine dingen te veranderen. Je, je, ja, je, je staat midden in die, in die politiek. Mensen zijn soms heel negatief over de politiek. Maar politiek is toch uiteindelijk waar heel veel dingen worden besloten. Die iedereen in Nederland, en niet alleen in Nederland. We hadden het net over Mali. Uh, die heel veel mensen raken. En als je daar je rol in kunt spelen. Ja, ik, ik, voor mij is er niks mooiers dan dat te doen. Toch een beetje in het centrum van de macht. Nou, het ga, die macht die valt natuurlijk nogal tegen voor GroenLinks. Laten we eerlijk wijzen, zoveel macht hebben we niet. Maar je kunt wel, ja, je, je, dat zeg ik, je kunt ook, je, elke dag ga je proberen om kleine dingetjes te realiseren. Dus soms dan ben je natuurlijk hartstikke gefrustreerd, want dan lukt het niet. En soms dan lukt er ineens meer dan je had gedacht. Dus dan ga je swingend op de fiets uh, naar huis, tenminste ik wel. Nou, zingend, swingend, zingend zou ik zeggen. Uh, dat is natuurlijk in elke baan. Je hebt ook een rotdag dat niks lukt. En, uh, maar uh, ja, ik kan me de, een heel moeilijk iets anders voorstellen... wat ik leuker zou vinden dan wat ik nu doe. Dat is heel mooi. We zijn bijna al bij het einde van uh, de radio uitzending. En dan ga ik toch nog even naar, uh, naar het bed toe. Want uh, hier wordt uh, driftig meegeluisterd, toch? Ja, Nou is hij vorig jaar dus begonnen als fractievoorzitter. Toen kreeg hij direct de zwetsprijs uit, uh, uitgereikt. <lacht> ja. uh, en hoe was het deze keer? Nou, niet toch? Nou ja, jij, jij, jij weet het als geen ander. Jij bent zijn partner, dus ja, uh, uh, bedoelt, is er gezwetst? Wie de, oh, je bedoelt nu in deze uitzending? Ja, natuurlijk. Nee, absoluut niet. Nee? Nee, maar die eerste keer was het ook onterecht, hoor. Die ja? ja? Maar hij moest een beetje bondiger worden. Is hij dat nu thuis ook al een beetje bondig? Kort? Ja, nee, ik, ik, weet, ik wist niet waar dat vandaan kwam, die zwetsprijs. Uh, nou ja, in ieder geval, uh, ja, het zit er bijna op. Uh, jullie hebben deze prachtige kamer. Het kan best wel bondiger hoor, Ja, Soms. ja tuurlijk. Ik ben, nou, dat is niet mijn sterkste kant om bondig te formuleren. Het moet altijd in 20 seconden tegenwoordig. Hier niet gelukkig. Dus uh, ja, dus, maar goed. Ja, je kunt niet alles hebben. Ja? Uh, wat brengt de avond toch? Ik denk dat we nog even uh, een biertje gaan drinken, toch? Hoop ik eigenlijk. Hoewel ik al twee feestjes vandaag achter de rug heb, maar... Ach, we zijn nu toch in de flow. Ei, en met Bram van Ooyk is het toch altijd feest, <laughs> zullen we dat maar zeggen. Dat weet ik niet. Uh, mag ik jou uh, buitengewoon bedanken voor uh, ook, dit uh, open gesprek. En uh, mag ik uh, jou op het bed ook uh, bedanken. <laughs> en, uh, en, uh, en een fijne en romantische avond uh, wensen. Ja, daar hebben we het nog niet eens over gehad. En heel veel succes uh, de komende gemeentera gemeenteraadsverkiezingen. En uh, ik spreek je vast. Dank je wel. Bram van Ooyk, de... Ja, fractievoorzitter van GroenLinks. Dit was uh, de overnachting. En zometeen Filemon.